Een uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het AMC heeft 28 extra ziekenhuisbedden in gebruik genomen vanwege de toestroom van ouderen. Er is ook extra verplegend personeel aangenomen. Veel ouderen melden zich bij de spoedeisende hulp ook bij andere ziekenhuizen, omdat ze nergens anders terecht kunnen, zegt het AMC in het parool. Ouderen moeten langer thuis wonen en verzorgingshuizen gaan dicht. Als er iets misgaat, komen ze in het ziekenhuis terecht, waar ze relatief dure bedden bezet houden. Volgens het AMC willen de verzekeraars nauwelijks bijdragen aan de extra. Kosten. De meeste notarissen in Nederland waren in de Tweede Wereldoorlog... betrokken bij de verkoop van huizen van Joden. Dat blijkt uit een onderzoek van rechtshistoricus Raymond Schutz die maandag aan de VU promoveert. Het is de eerste keer dat de rol van notarissen... tijdens de oorlog is onderzocht. Volgens Schutz waren onder de notarissen bijna geen nazi's. Ze beperkten zich tot het exact vastleggen van de verkoop... van huizen van Joden en het bewaren van de overeenkomst. In Rotterdam zijn twee mensen licht gewond geraakt toen een automobilist inreed op bezoekers van een technofeest. Het gebeurde bij de cruise terminal op de Wilhelmina kade. Volgens de politie werd de dader na een ruzie weggestuurd, stapte die in zijn auto en reed die in op publiek. Hij ging er vervolgens vandoor en werd aangehouden op de A20. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Trajectcontroles hebben de eerste tien maanden van het jaar al ruim 98 miljoen euro aan boetes opgeleverd. Weggebruikers op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam moesten het meest betalen, blijkt uit antwoord op Kamervragen. Volgens de Telegraaf is een record aantal boetes uitgeschreven. In de eerste acht maanden van het jaar kregen automobilisten al anderhalf miljoen bekeuringen thuisgestuurd. Tegen 1,2 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het weer in het noorden en oosten en midden van het land kans op mist. In die gebieden wordt het maximaal 3 graden. In het zuiden en westen kan de zon schijnen en wordt het 6 graden. Morgen in de loop van de dag zon en 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Diemen en Knaalpunt Watergraafsmeer 2 kilometer. Dat komt door een aanrijding. A10 Noord richting Zaanstad tussen Kadoude en de 0 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 er was Rogé er die een, een matrozenpakt bij En die leek precies op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel, Oudje Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog wel, Oudje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 Een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Daams met weet je nog wel oudje. Een opname uit 1928. En de volgende artiest kreeg in 1984 te horen dat hij leverkanker had. En in oktober van dat jaar was hij nog eenmaal op televisie te zien... in het programma van Mies Bouwman. Het programma natuurlijk in de hoofdrol. En op 18 februari 1985 overleed hij aan een hersenbloeding. En hij werd gecremeerd in het crematorium Westergaarde in Amsterdam. En in 1986 werd aan de gevel van de Wester in de Jordaan... een plakket aangebracht ter herinnering van deze artiest. We hebben het over Willy Alberti. U hoort hem nu met als een wilde orchidee. Je bent als een veel idee, die niets dan de zonzijde ziet. Je brak vele harten en ook dat van mij. je liefde.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 Je hebt me niet lang met je liefde verwend, toch zal er geen ander ooit zijn. Je bent als een wilde idee die niet dan de zonzijde ziet je brak veel af. Liefde en trouw maar een spoedig voorbij. Je bent als een wilde iedereen die slecht. Oud. Ze weten niet in Oebelen wanneer hij is gebouwd. Hij stond er in de pruiken en in de tijd van Koen. En altijd was er bij die poort wel dit of dat te doen. De diligence kwam eraan met reizigers en post. En ook werd er Is Alva door de geuzen afgerost. In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 in vind het En in de loop der tijd is hier de drukte wat vervloot. Hij is te dus smal voor het snel verkeer En is nu met pensioen Jeanette van Zutphen en Pierre Biersma met de poort van Oebelen. Zandvoort uit Zandvoort. Dinsdagochtend. De volgende dame. En Karin Kens is geboren in Amsterdam op 11 november 1943. Was een artiestennaam van de Nederlandse zangeres Janna Kanteman. Na, het, euh, na begonnen te zijn met zingen bij de band The Flying Tigers... ging Karin Kent in 1966 op solo-tour. Na haar eerste single, Als ik een jongen was, kreeg ze grotere bekendheid. Door op het Knokkenfestival het liedje Dans je de hele nacht met mij te zingen. En tot John van Olten vertaalde Dance Mama, Dance Papa, Dance. En het andere nummer dat voor Karin Kent de Knokken met succes te horen werd gebracht... was The Laziest Girl in Town... En op 13 augustus 1966 bereikt het liedje Dansen met mij de eerste plaats in de Veronica Top 40 en was daarmee de eerste Nederlands nummer 1 hit uit de geschiedenis van deze hitlijst. En hoe hoort hem nu, Karin Kent, met het dansje de hele nacht met mij. Dans je de hele nacht met mij? Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn. Alleen met jou, en daarom dans toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En worden de zon...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 zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jou, pensioen, zoen,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 de artiestennaam van Hendrika Imka Bijl... geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941... Nederlandse zangeres. En de artiestenaam Imka Marina werd gevormd... door haar tweede voornaam Imka... en de tweede voornaam van haar moeder Marina. Vandaar dus de naam Imka Marina. En haar loopbaan als zangeres begon... bij het zangkoor de Damsterwichter in Appingendam. En in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract. En vooral in de jaren 60 en 70 scoorde ze hits... waaronder Viva en Spanje en Harlequino. In de jaren die volgden nam het succes af... maar bleef ze een graag geziene gast... in het Nederlandse Snappelse zoals het zo mooi heet. En in Camarines, zanger, is ook buitengewoon... ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze voltrekt huwelijken, zowel in haar uh, trouwkapelte te Midwolda, als door het hele land. En ze dreven in Midwolda ook een lopende brasserie... die gericht was op toeristen en deelnemers... aan het project Blauwstad. Maar door de crisis, uh, kredietcrisis ging die in 2010 failliet... U hoort er nu, in Marina met die grote hit uit 1972, vakantie voorbij. Ja, ik voel er iets voor om vandaag met jou uit te gaan. Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ik voel er iets voor om vandaag met mij uit te gaan. Stel het volgende voor. Jij haalt mee van het oor. om precies alles zes moet je staan. Eerst wat eten, dan ik stond hier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 met jou. En daarvoor Ronnie Tober en Gonny Baas met een medley van allemaal grote hits. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort en de volgende dame is alweer een dame. Het is Sandy Pseudoniem van Anita Weijers. Geboren in Valkenswaard op 6 september 1961. Een voormalig Nederlands zangeres. En ze scoorde in januari 1979 een hit met Ik ben verliefd op John Travolta. Het nummer kwam binnen op de 36e plaats in de Nederlandse top 40 en bereikte uiteindelijk de 10e plaats. De opname werd geproduceerd door Tom Peters. En daarnaast had ze in 1979 nog twee top 40 noteringen. Tot ziens, mijn kleine Terrybeer eindigt op de 17e plek en de Hula Hoop op de 19e plek. Haar latere singles bereikten de hitlijsten niet. En een van die singles die ook de hitlijsten niet bereikt... is de volgende. Het is uh, Sandy met Doobie Dooha. Zich aan een vage bond die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg. Ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou. Arm kind. 16 lente zo so pret. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot kon de hart toch niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Arm kind, zestien lente zo rin. Ach, wat ligt je hier stil. Langs de kant van de weg. zag bleek een paal verloor haar jeugd, haar ideaal Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had Dat op een dag hij weg zou zijn, en zij alleen met spijt en pijn Dat hij zo lang een meisje had Als stormwind speelt met een enkel blad. Ach wat je hier stil Langs de van de weg U hoort de muziek van Boudewijn de Groot met een meisje van 16 en daarvoor Anneke Greulow met Gouden Ringen en De volgende formatie is het orkest zonder naam Dat was het uh, radio uh, het KRO Radioorkest... Het was rond 1950 erg populair opgericht door en onder leiding van Gerda Roos. En hun eerste optreden vond plaats in november 1946. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op... maar uiteindelijk werd het orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. En uh, ze werkten met diverse vocalisten samen zoals Jan de Bron... Sonja Oosterman, Jenny Roda, Yvonne Oosterveen en Henk Dorel. En deze soms wisselende uh, vocalisten werden aangeduid als de... Markensters en de marketeers. En enkele keer nam Gerderoos Roos zelf een zangpartij voor zijn rekening. Het orkest was heel populair, maar bleef slechts uh, bestaan tot 1954. Heeft dus uh, ja, niet zo heel lang bestaan. U hoort ze nu. Orkest zonder naam met de zuidere wind waait. Een hart is gevangen. Het rond van de tijd van de is komt nooit weer Kerst zonder na met de zuiderwind waait. En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort op deze dinsdag. Als u het programma gemist hebt of uh, nogmaals wilt horen... dan kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag... wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Dit was Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens u een hele fijne week, nog een fijn weekend... en misschien tot volgende week... Nog een paar stukjes muziek. Rudy Karel is onderweg. Met de hoogste tijd. Maar nu eerst de Limburgse zusjes met. Vaarwel, mijn schat. Ik zeg vaarwel. Lieveling, lieveling. Vergeet me snel. Lieveling, lieveling. Ik zeg vaarwel. Lieveling, lieveling. Vergeet me snel. Vaarwel, mijn schat. Voorbij, verbreek de band tussen ons beiden. Jouw liefde was, maar huichelaarijn, ik zeg fawel. Lieveling, lieveling, vergeet me snel. Lieveling, lieveling, ik zeg fawel. Lieveling, lieveling, vergeet me snel. Schat, ga je verlaten en daarom schrijf ik deze brief. Het heeft geen zin om nog te praten. Je hebt al lang een ander lief. Ik zeg vaarwel, vergeet me snel. Ik zeg vaarwel, vergeet me snel. Vergeet me snel. zandvoerder, zandvoerder, met Mario zandvoerder, Geef me nog een laatste biertje Voor je me de kroeg uitsmijt Kwam wou nog even al is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik ergens anders. Je bent me weer voor heel lang kwijt. Ik weet al wat de klanten zeggen. Het werd ook wel de hoogste tijd. Ik vind nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimweeg voor dat ik vertrek. Heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou nog? In het krijt. Hier heb je mijn laatste tientje. Je ziet, het is de hoogste tijd. what ble 6.9. Straks meer. c f -M. Maar nu eerst.